Hallo, ik ben Roland Maas en ik doe mee aan de expo Identiteit en Vrouwelijkheid van 18 november tot 20 december in de Bottlarij in Ulbeek, bij Wel. Ik maak schilderijen beïnvloed door dotpainting van de aboriginals en vele andere schilders die ik in musea tijdens mijn reizen heb gezien. Waar ik me volledig in vind, ligt de gedachte Waar je passie ligt, daar ligt de weg, van de Renate Dierik. Op zondag 26 november na het kunstenaarsontbijt lees ik samen op met J-kast om 14 uur als DJ verlies. Hopelijk zien we elkaar dan in de botelarij.